uur. Het NOS-journaal. Door Alt Het ziet er naar uit dat de langstudeerboete voorlopig blijft bestaan. Er is in de Tweede Kamer geen alternatief gevonden voor de boete. De meerderheid in de Kamer wil af van de boete. De afgelopen dagen hebben de partijen overlegd over manieren waarop dat moet worden betaald. Maar ze zijn het niet eens geworden. In een Kamerdebat maakten partijen elkaar harde verwijten. CDA-woordvoerder De Rauwer zei vandaag dat hij voorstellen heeft gedaan... om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt voor de huidige groep studenten. Maar onder meer de VVD en de ChristenUnie zijn daartegen. En de Rauwer benadrukte dat daarmee te weinig draagvlak was... onder de ondertekenaars van het Vijfpartijenakkoord. Het moet financieel deugdelijk en dekkend zijn... en er moet steun voor zijn onder de koenerspartijen. En dat is ook gewoon het verhaal waar wij afgelopen dagen... Nou en u was daarbij, en niet zijn uitgekomen... Anders hadden we hier wel die oplossing gehad. En dat maakt het ook zo jammer. Uh, maar dat is er gewoon niet. Staatssecretaris Seilstra deed vandaag een dringend beroep op de Kamer... nu helderheid te bieden aan de studenten. Volgens hem kan de boete nu niet ingetrokken worden. Er moet daarover geen mist ontstaan. In Emmeloord zijn vijf mensen aangehouden... in verband met een grote cocaïnevangst in Antwerpen. Daar werd in het afgelopen weekend in de haven... ruim 2000 kilo cocaïne onderschept. Drugs werden gevonden aan boord van een schip uit Ecuador.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 Er zijn ook berichten over zware gevechten in een andere voorstad van Damascus, Kwasun. Die zou vanaf de heuvels worden beschoten door de Republikeinse Garde. Bij een ongeluk met een hete luchtballon in Slovenië zijn vier mensen om het leven gekomen. Er vielen 28 gewonden, van wie er zes slecht aan toe zijn. De luchtballon brak door onbekende oorzaak brand uit, de ballon stortte brandend neer. Aan boord waren 32 mensen, voornamelijk toeristen uit binnen- en buitenland. Volgens ooggetuigen vielen of sprongen er mensen uit de mand tijdens de vlucht. Het weer vanmiddag wolkenvelden en af en toe zon. Vooral de noordelijke helft van het land maakt kans op een bui. En het is gewoon 22 graden. Morgen minder zon en een toenemende kans op buien. En de temperatuur verandert weinig. AMW verkeersinformatie. Door werkzaamheden viel op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen de knopen te Valburg en Ewijk 4 kilometer. Deze maand in Plus Magazine.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 E.O. Dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen Snel. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Dit is de dag. Er zal altijd met elkaar samengewerkt moeten worden. Kunnen we samen problemen oplossen? Geen brengen. We zullen moeten samenwerken. Samenwerken. Oké. Okay. Om bij elkaar te gaan zitten. Ik ben het ook mee eens. Mee eens. Mee eens. Mee eens. Mee eens. <middels> Ja, volgens de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel is de Nederlandse politiek op sterven na dood. door een gebrek aan idealen. Hij vindt dat alle politieke partijen op elkaar lijken. en zich blindstaren op economische groei. Meneer Schinkel, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft gisteravond natuurlijk met heel veel plezier. dat televisiedebat gevolgd. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken. <laughs> ja omdat ze zocht zo op elkaar lijken. En u dacht, dan heeft het helemaal geen nut. Nou, omdat ik iets anders te doen had. Maar het is wel op zich. Uh, ik ben niet heel erg uh, enthousiast over hoe het nu gaat. Nee. En u heeft niks gemist. Dat blijkt. Dat dacht ik ook. Ja. <laughs> Morgen is de uitspraak in de Noorse zaak tegen Anders Brijvik. De hamvraag is: wordt hij toerekeningsvatbaar verklaard en belandt hij in de gevangenis? Of was de man gek en zal hij de komende jaren behandeld gaan worden? Journalist Luc Mulder volgt deze zaak al maanden op de voet... en twitterde duizenden tweets vanuit de zwaar beveiligde rechtszaal in Oslo. Luc, welkom. Is, is het eigenlijk nog spannend wat de uitspraak gaat worden? Ik uh, durf er niks over te zeggen. Het 50-50. Dus spannend. Dus spannend, zeker. Straks aan tafel saxofonist Benjamin Herman van de New Cool Collective. Uh, we praten met hem omdat hij is uitgegroeid tot een van de beste en bekendste jazzmuzikanten van Nederland. En uh, morgen is hij een bekende verschijning op de opening van De Uitmarkt in Amsterdam. Ja, je zal er maar wonen, menig stedeling zal huiveren bij de gedachte aan wonen op het platteland. Maar met precies die slogan heeft de provincie Limburg wel succesvol campagne gevoerd. De gevreesde leegloop lijkt een halt toegeroepen. Vooral gezinnen zijn richting Limburg getrokken. Bamber Delver, expert jeugd en media, heb jij voorkeur voor stad of platteland? Ik heb jaren, twintig jaar in de stad gewoond, gevlucht weg uit Amsterdam. En ik woon nu zalig in het Noord-Hollandse suffige dorpje in Broek op Langendijk. Nou, suffe kan niet krijgen, zalig. De dichter bij de dag is vandaag Ricket Zuiderveld. Zijn gedicht hoort u tegen drie uur. En als u een vraag of opmerking voor ons heeft, ga dan naar onze website. Dit is de dag Nu Of reageer via Twitter en gebruik dan hashtag DIDD. Journalist Luc Mulder. Uh, ja, anders blijf ik. Wel of niet toerekeningsvatbaar? Dat is de vraag morgen. Wat is er uit rapporten van psychiaters gebleken? Er zijn twee uitgebreide rapporten geschreven over zijn mentale gesteldheid. En het eerste rapport uh, heeft gesteld dat hij paranoïde schizofreen is. En dus onterekeningsvatbaar. En het andere rapport heeft wel gesteld dat hij wel een beetje gekke trekjes heeft. Maar verder niet geen psychose heeft. Dus wel ontoerekeningsvatbaar is. Ja, dus ook op dat gebied 50-50. Uh, Zelfs Zeker. de experts zijn het totaal niet met elkaar eens. Nee, en nu moeten rechter gaan bepalen welk paar het het beste gedaan heeft. We maar Welk welke, paar Welk psychiaterpaar. Het zijn twee teams van twee mensen die, ah, okay. uh, die hem onderzochten. Nou wordt er gespeculeerd over de uitspraak en dat zou dan samenhangen met de geplande duur van de toelichting op het vonnis. Legt dat eens uit? Nou, er is een advocaat die een groot deel van de slachtoffers uh, vertegenwoordigt. Die heeft gezegd uh, er staat vier uur lang voor de argumentatie van de uitspraak en dat zou moeten wijzen dat ze tegen de eis van de OM in gaan argumenteren en de eis van de OM is ontrekeningsvatbaar. Dus deze deze theorie begint nu een beetje de grootste speculatielijn te worden in de Noorse media. Ja, hij wil zelf niet gek verklaard worden, hè? Nee, hij heeft er alles aan gedaan tijdens het proces om zo gewoon mogelijk over te komen. En lukte dat? Jij zat er alsmaar bij. Hoe kwam die over op jou? Gewoon, gewoon. Ja, als je hem gewoon ziet zitten, is het een hele gewone meneer. En als je hem hoort vertellen over zijn jeugd, is het ook een vrij gewone meneer. Maar als hij dan over zijn politieke denkbeelden begint te spreken... Hoe ben je er zo bij gekomen? Want je woont in Nederland, je bent freelance journalist. Ja. Maar heb je wat met Noorwegen? Ik vind je er een beetje Noors uitzien. Mensen nee. je... kunnen dit ook zien op Dit is de Ja, Dat krijg ik vaak te horen. Als ik in Noorwegen over straat loop, word ik ook altijd in Noors aangesproken. Je wordt opgenomen daar in de mensenmassa. Ja, ja. Ja. Ik, heb, uh, ik heb tijdens mijn studie uh, Zweeds geleerd, dus ik heb wel een grote voorliefde voor Scandinavië. En, uh, na een paar maanden in Noorwegen gaat Noors eigenlijk ook vloeiend. En als freelance journalist ben je er gewoon vaak in je verkoop je verhalen aan kranten, tijdschriften, radio, tv. Ja, eigenlijk alle media bedien ik ja. van RTO Boulevard tot jullie. Want heel slim. Je bent continu aan Twitteren, hè? Dan. Ja. Dus iedereen die volgt jou en ja, die gaat je bellen van: kan je ons even bedienen? Ja. Dat is inderdaad mijn tactiek geweest. Ja. Um, hoe blijf ik zit? Dat is, uh, uh, dat is vastgelegd in, in foto's, op foto's. Mensen die um, thuis via internet kijken, die kunnen dat ook zien. Op dit is het dagpunt nu. Um, het, een beetje Spartaanse cel. Um, is dit ook de plaats waar hij gevangen zal blijven zitten... als hij straks wordt veroordeeld? Ja, die cel is heel spartaans, maar ook heel luxe. Hij heeft zijn eigen laptop die helemaal vastgespijkerd is. Maar hij heeft ook een eigen uh, uh, uh, sportschool, een klein sportschooltje... waar hij zijn uh, trainingsprogramma op de muur heeft hangen. En dat is omdat hij, dit is gewoon waar hij leeft. Hij mag niet zijn cel uitkomen vanwege veiligheidsrisico's. Dus hij heeft wel wat extra luxe, maar daar staat tegenover dat hij nooit zijn zou uitkomt. Nee, en zo is Spartaans is het dus niet. Maar ja, je ziet wel eens plaatjes van uh, cellen in Nederland. Dat ziet hij er ziet altijd er wel saai uit. Ja, je? een beetje saai. Maar ja, hij zit ook in de gevangenis, Jeroen. Want die laptop is uh, niet, niet met internet. Nee, dus nee daar, staat ja, ja, ja. daar staat alleen Word op. Daar staat alleen Word op. Zou ik te zeggen dat hij acht tot tien uur per dag schrijft. Ja, want ik begrijp dat hij... Uh, is in ieder geval bezig met de voorbereiding van twee korte speeches. Ja. Verwacht je dat hij die mag voordragen? Nou, ja, er, er is in de Noorse wet het recht vastgelegd dat de verdachte aan het einde van de na uitspraak nog een, een commentaar mag geven. Dat is een kort zal commentaar. Zal die natuurlijk gretig gebruik van gaan maken. Ja, dus hij voor beide voor beide uitspraken heeft hij een speech klaar liggen. Oké, okay, en die autobiografie uh, waar hij aan zou werken, zou zoiets hm. gepubliceerd mogen worden? In Noorwegen zeker niet. Hij, hij zegt er zelf ook dat hij ervan uitgaat dat hij in Noorwegen gedwarsboomd zal worden. Maar ja, je weet het nooit. Hij, heeft, uh, hij schrijft brieven, hij, heeft, hij ontvangt brieven, hij heeft contacten. Dus je weet nooit... Uh... Oké, okay, want dat kan hij dus wel. Hij heeft dat internet niet, maar hij communiceert dus wel met de buitenwereld vanuit de gevangenis. Ja, mensen mogen hem een brief sturen. En als ze dan een postzegeltje erbij doen <laughs> dat hij een brief terug kan sturen, staande, ja. kan hij communiceren. En er zijn mensen die brieven van hem claimen te hebben die ze op internet publiceren. Ja, en wat staat er dan zoal in die brieven? eigenlijk precies hetzelfde wat we tijdens het hele proces gehoord Hebben we gewoon zijn ideologie, waarom niet gedaan ja, heeft. Maar de brieven die hij ontvangt, zijn dat fans... zoals we onlangs zagen in uh, Oost-Europa? Wat hij zegt, dat is wel grappig, in een van die brieven zegt hij... ja, 60% van de brieven zijn van uh, fans, 20% is rekeningen... en 10% zijn mensen die mij tot God willen bekeren. <lacht> Misschien heeft hij nog wel gelijk ook. Dat ja, zou me dat, niks verbazen. Ik denk dat dat een vrij realistische schatting ja, is. Ja. Uh, het valt me op dat jij een beetje moet lachen terwijl je over hem vertelt... Is, is, ja. Ja, het is een absurde persoon. En het is heel kinderlijk ook hoe hij zich verwoordt vaak. En het is heel erg van, ja, maar jullie moeten me wel gelijk geven. En dit is echt zo. Zonder dat hij het echt goed kan beargumenteren. Hij is heel erg kinderlijk in zijn manier van praten en manier van argumenteren. Niet in zijn manier van praten, maar wel in zijn manier van argumenteren. Ja. ja, en dat is dus een beetje lachwekkend bijna. Ja, het is, ja hij, vecht, hij vecht voor een strijd die niemand anders ziet. En hij is heel erg van overtuigd dat hij die strijd vecht. Ja. En iedereen denkt van, ja, maar waar... Waar vecht je er nou voor ja. of tegen? Jij twitterde erop los, kan je wel zeggen. Sinds de start van de rechtszaak heb je er ongeveer 4000 volgers bij gekregen uh, Overal in het land ontvingen al die verschillende mensen... jou uh, af en toe dus ook wel schokkende tweets... vanuit de Noorse rechtszaak op hun computer of smartphone. We hebben ze even een aantal op een rij gezet. ik waarschuwt mensen de zaal te verlaten... als ze het niet willen horen. Iedereen blijft zitten. Er waren honderd stemmen die zeiden dat ik het niet moest doen... Mijn hele lichaam protesteerde. Ik herinner me dat mensen schreeuwden en smeekten voor een leven. Ik herraadde en schoot twee verstijfde mensen in hun hoofd. Ik wist heel goed wat ik deed, maar het was zo belangrijk wat ik deed. Ik heb toen alle lichamen nog een keer beschoten. Ik zag dat er een stuk of zes dood speelden. Ik schoot ze allemaal dood. Veel mensen in de rechtszaal zijn in tranen. Niet alleen de nabestaanden en de overlevenden. Ja, het is uh, dus af en toe helemaal niet zo lachwekkend natuurlijk. De man zelf, uh, hè, kinderachtig. Maar wat hij gedaan heeft is natuurlijk onbeschrijfelijk. En dat hoor je dag in dag uit. En je ziet die mensen die daaronder lijden. Hoe ja. is dat voor jou? Nou ja, ik probeer het natuurlijk heel journalistiek aan te pakken. Maar het, nou ja, je was ook toevallig een mens. Hè? Ja, ja, precies. Ja. En dat is dan toch lastig in die situaties. Nee, ik heb zeker ook wel af en toe in mijn bedje wat uh, nachtmerries moeten verwerken. En uh, ja, het is heel raar. Het komt heel dichtbij In de rechtszaal zitten, de pers zit, uh, gemengd met de nabestaanden. Maar ook met slachtoffers. Dus ja... Ik, ik heb uh, naast de familie gezeten toen het autopsierapport van hun zoon behandeld werd. En ja, dat is wel heel heftig om te zien hoe zo'n familie daarop reageert. Ja. Maar hoe reageren ze dan? Is dat dan verdoofd of gaan ze. Nou, ja, echt... dat hangt natuurlijk vanaf. Maar nou, in dit geval brak de familie gewoon volledig. En viel elkaar in de armen. En nou ja, je kan wel bedenken hoe dat eruit ziet. Ja. En dan, dan is het ja. En dan is het ook heel raar om daar zo'n poppetje. Want hij zit daar dan gewoon als een soort van met zijn pokerface op zijn stoeltje met zijn niks onaangedane gezicht. En hij ziet die familie ook? Ja, hij ziet alles. Ja. Ik bedoel, die zitten niet achter hem? Nee, nee die zitten ja, in zijn bliksveld En vaak. je hebt dus niet het idee dat hem dat ook maar iets dat doet? Dat doet hem helemaal niks. Helemaal niks. Nee. En dat is heel erg bizar om te zien. Nee. Socioloog Willem Schinkel, hoe, hoe kijkt u naar deze zaak? Nou, uh, als socioloog moet je oppassen... Daar om over zo'n individueel geval iets te gaan zeggen. Mij valt wel op dat vaak gezegd wordt van... Hij, is eigenlijk, hij, moet, hij zou of vatbaar moeten zijn, want hij is gek. Maar kijk maar wat hij gedaan heeft. En dat is een soort tautologische redenering. En dan zou je per definitie, als je iets doet wat niet normaal is, gek zijn. En ik denk niet dat dat het geval is. Maar verder vind ik het heel lastig om daar iets over te zeggen. Ja. Ik denk inderdaad dat het aankomt op een rechter die uiteindelijk een soort toewijzing doet: van je bent gek of je bent niet gek. Ja, ja maar uh, u zegt zeg je je kan. Je kan dat niet misschien zo zeggen, maar uh, er is natuurlijk ook een redenering die zegt: ja, als je zoiets doet, ben je sowieso gek. Ja, Even denk... psychologie van de koude grond hoor, ja. in mijn geval. Nou ja, maar ik denk dat dat inderdaad psychologie van de koude grond is. Dat, dan wordt zodra iemand iets doet wat niet helemaal uh, volgens de toevallig bestaande orde is. Uh, dan is er ook iets op een psychisch en biologisch niveau met hem aan de hand. En dat is, ik heb dat een, een parallel gehad voor, voor integratie, waarbij Mohammed B werd gezegd van was die jongen niet geïntegreerd volgens alle uh, standaarden. En toen toenmalig minister Verdonk zei toen, nou kennelijk niet. Want hij deed zoiets. Ja, dan, zodra hij dus uh, iets doet wat niet bij de samenleving hoort... dan blijkt dat hij altijd al niet bij de samenleving ja. hoorde. Heel vreemde constructies in dat. Ja. Luc Mulder? Ja, dat is iets waar Brijf ik zelf ook op inhaakt. Hij zegt, als ik Mohammed had geheten en van al qaeda was geweest... dan had niemand mij in twijfel getrokken. En dan was deze rechtszaak in drie dagen afgelopen geweest. En als je het heel sec bekijkt, denk ik dat hij daar best een punt in heeft. Ja. Expert jeugd en media. Pammer Delve, hoe kijk jij hierna? Wat denk jij ervan? Ja, Gek of niet? Nou ja, op zich interesseert me dat helemaal niet. Het is gewoon een moordenaar. Dus alle argumentaties en wat er allemaal omheen gepakt wordt... dat vind ik een heel uh, uh, loflijk streven van een moordenaar. Uh, ja waar ik altijd heel verbaasd over ben... dat je inderdaad... Uh, ja, je zegt, oké, okay, de laptop helemaal vastgespijkerd... het zit alleen Word... maar dat iemand in status met de buitenwereld te communiceren... en vice versa... daar zit dus weer een celebrity-status aan te komen... daar gaan we weer met z'n allen. Dus uh, uh, uh, ja, het is helemaal geen eenzame strijder... het is geen kruisridder... En ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat we al die uh, tien landtijken zitten afschaven. Daar zit gewoon een moordenaar punt. Ja. Dus dan zou je ook zeggen... je hoeft helemaal niet meer na te gaan denken over die vraag. Nee, dus iemand ook allemaal... niet meer te gaan behandelen. Dus. Nee, ik vind het een soort nette uh, behandeling van iemand... die heel veel levens bewust heeft verwoest. En uh, daar zit gewoon iemand die een, een soort... Ja. Uh, ja, een, een vermomming heeft aangedaan met uh, zelfgemaakte medailles. En ja. dat is de man over wie we het hebben. Ja, want Luc Mulder, wat willen de nabestaanden vooral? Jij praat uh, natuurlijk veel met ze... Eigenlijk wil iedereen die betrokken is in deze rechtszaak... dat die toerekening vatbaar wordt verklaard. Ze zijn eigen advocaten, de advocaten van de slachtoffers. En alleen het OM die heeft uh, ontwikkelingsvatbaarheid geëist... omdat er twijfel is over zijn geestelijke gesteldheid. En zij zeggen liever een uh, gezonde man in het ziekenhuis... dan een ongezonde man in de gevangenis. Waarom? Dat, uh, dat is de Noorse mentaliteit is. We moeten mensen wel een kans geven en iedereen verdient ook een behandeling. En we zijn ook heel trots. Dat is wel grappig. Het gaat heel erg in tegen wat jij net zegt. Ja. We zijn er heel erg trots op dat hij een gewone behandeling krijgt. En dat hij een gewone rechtszaak wordt. Ja. En dat dit gewoon. Hij is niet speciaal. Dat is de Noorse redenering. Dus we behandelen we hem gewoon. Ja. En dus geven we hem gewoon een rechtszaak. En dus geven we hem ook een computer. Want ja, dat krijgen alle gevangenen. Ja. Mogen ja, maar ik denk ook wel dat dat de schok van de samenleving is. Hè. Je zegt inderdaad, ik ken Noorwegen redelijk goed. Ik heb er wel vrienden wonen. Mm -hmm. En uh, men, die is tot dusver. Dus Scandinavisch, men tijd zeker in Noorwegen. Ook Zweden en Denemarken moet ik zeggen heeft heel veel te maken met, ja, wij zijn toch een, uh, een sterke maatschappij... en dan krijg je dit voor je, uh, ja, nee. uh, voor je kaners. En um, ja, het geeft ook een breuk met hoe mensen tot dusver... daar altijd hebben proberen te leven. En dat, uh, ja, staat wel een gat in hun mentaliteit. Dus het, ja, ze geven hem inderdaad een open kans... maar de samenleving herbergt inderdaad dit soort types. Nee. Want Luc Mulder, heeft dit Noorwegen nou uiteindelijk heel erg veranderd... wat jij zo ziet? Nee, en dat is juist ook waar de Nooren prat, prat op gaan. Ja, daar zijn dus, ze dus trots op. Ja, wij blijven wie we zijn. Ja, wij klein Noorwegen, We hebben een perfecte samenleving... en die laten wij niet veranderen door één gek. Dat is wat zij zeggen. Ja. Ja. Morgen ga je er weer naartoe. Um, jij gaat zelf uh, samen met NSC-journalist Steven de Jong... een boekje uh, schrijven hierover. Waar ja. zal dat dan ongeveer over gaan? Nou ja, ik heb er de he het hele proces bijna gezeten, Dus ik weet alle verhalen en ik weet hoe die erbij gezeten heeft. En er zijn heel veel details en heel veel... Heb nou, jij dat ook allemaal opgeschreven? Ja, nou, niet ik heb alles al mijn wat... tweets heb ik als een soort van aantekeningenboekje. Ja. En nou, ik wil graag gewoon, zonder dat ik een oordeel geef, gewoon een feitelijke weergave geven van wat er gebeurd is... en wat voor man dit nou is. Ja, veel succes daar en morgen zullen we het dus weten. Dank je wel. Hoe gaat het boek heten? Dat weet ik nog niet. En stel, je zou hem kunnen interviewen, wat zou je eerste vraag zijn? Ik zou vragen of hij zelf nou in zijn eigen verhalen gelooft. Dat is een goede, ja. We gaan uh, straks uh, praten over de start van het nieuwe culturele seizoen... met natuurlijk de Uitmarkt in Amsterdam. En dat doen we met saxofonist Benjamin Herman van het Nieuw Cool Collective. Goedemiddag. Benjamin Herman in de studio in Amsterdam... Ja, hier ben ik. Ja, goedemiddag. Ik zeg, ben je Min Herman of moet ik het op zijn Engels uitspreken? Want je bent van oorsprong een, een Brit. Nou ja, mijn vader uh, die was Engels en mijn moeder is Nederlands. Maar ik, gewoon op zijn Hollands ben je Min ja. Herman. Ja, ja, ja. op je achtjarige leeftijd uh, kwam je de zee overgestoken. Ja, dat klopt. Zijn we met z'n achter naar Amsterdam, of boven Amsterdam toegekomen, naar Noord-Holland. Zijn we daar naartoe verhuisd. En uh, nooit spijt van gehad. Oké, okay, nou, we gaan zo praten dus over de uitmarkt die begint. Eerst even naar de muziek van jouw eigen band, de New Cool Collective. En dan praten we zo weer door. Oké. Okay. Nieuw Cool Collective. En ik hoop dat ik het goed uitspreek als ik zeg... Mars Funebre Rocksteady Dirt. Ja, uh, correct. correct. Ja, dank ja, je, Benjamin, Benjamin <laughs> Herman. Saxofonist. En uh, je maakt deel uit uh, van, van deze band. Uh, morgen ga je spelen op de uitmarkt. Ja, wij doen voor de achtste keer uh, de opening. Uh, live vanuit uh, uh, Amsterdam. Uh, met allemaal gasten. En uh, de hele big band. Dus we staan met z'n achttien op het podium. Mm. En uh, uh, hebben dan een keur aan gasten. Ja. De, de Kik uh, komt langs de Heugmans en op. Uh, en Vrijdag en Zantevoort. Uh, Alain Clark doet mee. De Opposites doen mee. Uh, er komen wat mensen van de Utrechtse Spelen meedoen. En uh, Marieke Jager doet mee. En nog... Uh, een zootje andere mensen. Allemaal live op televisie morgenavond. Ja, het nummer van net, wordt dat ook gespeeld? Uh, nee, die gaan we niet doen. Nou, <laughs> ik, ik zag het al voor me op dat podium. een Beetje zo'n openingsnummer. <laughs> ja. um, de zoveelste keer op rij dat jullie bij de opening betrokken zijn van de uitmarkt. Een hele eer. Ja. Voelt dat nog steeds zo? Ja, en het is ook heel leuk om te doen, omdat we in het verleden ook heel veel leuke vrienden eraan over hebben gehouden in de muziek en het theater. Dus ja, het is voor ons uh, is dat het een uh, um, um, soort begin van het seizoen ook. En uh, met een, een flinke uh, aftrap dat te doen is altijd wel heel prettig ja. natuurlijk. Voor de mensen die dat uh, gevoel toch niet kennen van de uitmarkt... Uh, kan je het een beetje omschrijven? Um, nou, ik kom daar echt al... Ik weet niet vanaf hoe, hoe oud ik was. Het, het, het is natuurlijk al, al heel lang, uh, die uitmarkt. Maar het is de hele stad is vol met uh, mensen die iets doen of iets willen doen in uh, de uitvoerende kunst. en uh, Het is heel leuk, als je bepaalde dingen niet kent... kan je even een klein uh, snippet, uh, een klein uh, preview krijgen voor niks. Dus je loopt uh, met je, ja. Met ja, je blikje cola door de stad. En, uh, elke... uh, uh, we, nou, we maken even een rondje aan de tafel. We <laughs> zeiden het al, jij zit in Amsterdam, wij je natuurlijk in Hilversum, Delfer. Ja ik, de ik, ik, ja, ik vind dat fantastisch. Je kan inderdaad uh, enorm goed shoppen. En dus vind je ze altijd heel erg goed als ze we mooi weer hebben. Dus ik hoop het wel. Shoppen in de zin van? Nou ja, wat er allemaal... Het is eigenlijk een levende catalogus, Dus dat... Uh, uh, ja, ik vind het echt heel uh, fijn om daar rond Soms te Soms wel lange rijen natuurlijk. Want ja, want het is nou natuurlijk, ja, dan praat je met mensen. Dus dat vind ik geen probleem. <laughs> daar komen we later op terug. Willem Schinkel, socioloog. Uh, ik ben eigenlijk nooit uh, volgens mij op de uitmarkt geweest. Maar wel heel vaak, vaak een aantal keer naar een concert van Benjamin Herman. Uh, ja, dus, dat is goed. Ja, Benjamin, ik had ook gehoopt dat hij hier in de studio zou zijn, maar ja, helaas. Ja, ja er was een klein uh, misverstandje <laughs> over de <laughs> aanvangstijd. Ja, maar morgen neemt hij je backstage uh, Ach, bij prima, de uitmaak. Nee, nee, <laughs> uh, Benjamin, ik heb zelf altijd het gevoel een beetje dat het iets elitairs heeft die uitmaakt. Dat het toch niet voor de massa uit Nederland is. Klopt dat een um, beetje? Nou, dat is volgens mij meer je eigen... Um, het speelt zich in je eigen hoofd af dan. <laughs> ja, iedereen Want je is kan er welkom, gewoon heen maar... en, ja, en er is niks elitairs aan... om uh, gewoon door de straten van de stad te lopen. En uh, Amsterdam is niet de enige plek waar een uitmarkt is. In Den Haag hebben ze dat ook. En ik heb, in andere steden heb ik dat ook uh, ja. uh, ik regelmatig meegemaakt. Maar mee het, te maken. het grote, laten we zeggen, het grote Joop van de Ende publiek... wat normaal naar de musicals gaat... Uh, dat zie je hier toch niet zo, 1, 2, 3. Ja, maar er is een musicalprogramma. Volgens mij op zaterdagavond. Dat doen ze al een paar jaar ook. Uh, dan kan je gratis uh, en voor niets uh, kan je met je picknickmandje kan je allerlei uh, de delen uit musicals uh, bekijken. Dat is heel lang met de Metapolarkest gedaan, als ik me niet vergis. Er, de, er wordt echt, uh, eh, zeg maar, alle smaken worden bediend. Ja. Ja, nou, dat is echt, echt waar. Ga je alle drie de dagen ook spelen? Nee, want wij zijn uh, met Nieuw Cool Collective met een voorstelling bezig in Utrecht. Uh, we zijn Shakespeare aan het uh, doen. Dus wij hebben voor morgenavond een dagje vrij kunnen krijgen. Ja? Hm. En uh, dan gaan we zaterdag en zondag gewoon weer verder. En dinsdag en woensdag ja, en je, je, je noemde al een aantal namen zoals Ellen Clark. Uh, wat wordt het hoogtepunt op deze uitmarkt? Nou, wat... Ja, ik spreek alleen maar mijn persoonlijke voorkeur uit. Uh, dat en mag. dat is uh, de kick. Want dat vind ik een van de leukste beentjes die er nu zijn. En die doen met ons mee. En uh, ja, die gasten zien er ontzettend cool uit. Uh, bovendien. <laughs> Het oog <wil> ook <laughs> En ze komen uit Rotterdam. En dat vind ik ook heel leuk. Maar ja. ken je ze al goed? Ja, ik ken ze al langer. En uh, ik heb ze vroeger, toen ze de, zeg maar, was de mad. Ja. En dat is het ontploft, geloof ik. En toen hebben ze de kick gevormd. En toen heb ik ze al, uh, wel al vaker gezien. En uh, het is een ja. heel opvallend beetje. Ik vind ze ontzettend cool. Ja, daar moeten we dus zeker naar gaan kijken. Hoe laat begint het eigenlijk? Uh... Best belangrijk het hoor. Nou, volgens mij half negen. Volgens mij vind? vijf voor half negen <laughs> begint okay. de, begin de televisieuitzending. Wij gaan met... al met de band iets eerder oh, ja. aan de kant. En welke zender zendt het uit? Uh, Afro, uh, Nederland, uh, één, twee. Ik u. heb ook geen idee. Nee, nou, maar ik heb het ook geen televisie. Als je maar gewoon lekker gaat spelen, toch? Ja, dat ga ik zeker. N Nog één vraagje van nu. Uh, de derde keer op rij dat jullie openings-act zijn. Nee, de achtste uh, de keer. De achtste keer, ja, dat zei je. Ja, ja. Uh, de laatste keer wellicht? Is het mooi geweest? Of zeg je nou? Nou, ik, als, als ik eerlijk ben... Uh, hadden we vorig jaar binnen de band een grote discussie... hadden we het zeven keer gedaan. En uh, bepaalde <laughs> mensen, waaronder ik zelf... had zoiets van, nou, dat vind ik mooi geweest. Uh, het was uh, Zeven keer is, uh, is een mooi getal. Laten we ermee stoppen. Um, maar uh, het geval was dat vorig jaar... was het programma zo ontzettend leuk. En... Um, ja. Er was, zat niks bij waar iemand in de band uh, zich uh, niet prettig bij voelde. Dus toen hebben we alsnog na afloop besloten om er toch maar mee door te gaan. Okay. Tot en, ieders vreugde. Dus als je volgend jaar weer wordt gevraagd, dan is het geen discussie. Dan ga je gewoon. Ja, als wij gewoon, in, zoals nu ook, inspraak hebben in wie we... Uh, kunnen begeleiden, dan uh, gaan we dat doen. Want daar gaat het ons om, weet je. Dat het uh, interessant is voor Nieuw Cool Collective als band... om daar te, te, te zitten. Oké, okay, Benjamin. Dat, ja. Dank je voor nu. We praten zo verder. Oké. Okay. Ja, na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we dus verder met Benjamin Herman... saxofonist van de Nieuw Cool Collective... en met socioloog Willem Schinkel... die geen hoge pet op heeft van de politieke partijen. Nu eerst het nieuws van half drie... gelezen door Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Emmeloord zijn vijf mensen aangehouden in verband met een grote cocaïnevangst in Antwerpen. Er werd in het afgelopen weekend in de haven ruim 2000 kilo cocaïne onderschept. Belgische politie greep niet meteen in om de containers te kunnen volgen naar de eindbestemming. Dat bleek een bedrijventerrein in Emmeloord te zijn waar de vijf verdachten de lading stonden op te wachten.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 ANWB verkeersinformatie Wilt u vanuit Limburg naar Keulen, dan kunt u beter de grensovergang bij Venlo nemen. Want op de Duitse A4, Aken richting Keulen, is een ongeluk gebeurd. En daar staat een lange file. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor de Schipholtunnel 2 kilometer file. Er ligt een lading hout op de weg. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, staat voor de Koentunnel 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Knoopend Ewijk 5 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Benjamin Herman, saxofonist van de Nieuw Cool Collective. Nou, hij zit in Amsterdam. En met socioloog Willem Schinkel, die geen hoge pet op heeft van de politieke partijen. Verder zit aan tafel journalist Luc Mulder, die vanavond naar Noorwegen vertrekt... om morgen bij de uitspraak in de zaak Anders Breivik te zijn. En onze rubrieksgast, Pamber Delver, over de pogingen om Nederlanders met gezin en al naar de provincie te krijgen... U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD... of ga naar onze website dag.nu. Ja, Benjamin Herman, morgen voor de achtste keer op rij... in de openingsext van de uitmarkt met de nieuw Cool Collective. Nog even de dienstmededeling dan vanaf vijf voor half acht... al op Nederland 2 bij oh. uh, Opium met Cornel op Maas... en vijf voor negen op Nederland 2 uh, de opening zelf uh, van, uh, van de uitmarkt. Het uh, uh, thema dit jaar, of de slogan, is vier cultuur, Klopt, hè? Uh, ja, het zegt... Ja, ik heb het niet... Uh... <laughs> <hebt> het niet <laughs> helemaal <laughs> meegekregen misschien. Nee. Maar goed, dat, dat is de slogan van het festival dit jaar. Uh, het klonk ons een beetje vreemd in de oren... vanwege ja, toch de lastige tijden dit moment voor de sector. Ja, nee, uh, ik, ik had het begrepen inderdaad. Uh, um, ik, uh, ik, ik, what's in the name? Ik moet zeggen, ik heb me daar helemaal niet mee bezig gehouden... Met, uh, met de benoeming van de, uitmarkt of de slogan daarvan. Maar is het gevoel niet een beetje van ondanks de misère en de bezuinigingen en de crisis gaan wij toch gewoon vieren? Eh, niemand houdt ons tegen, dat gevoel een beetje. Ja, nou, dat be moet zeggen, daar ben ik het wel mee eens. Ik, ik, ik zit af en toe in een taxi en uh, die taxichauffeurs hebben het ook niet makkelijk, maar het <coughs> ergste van ik alles is, altijd, ja, als je in een taxi gaat zitten en je gaat geld uitgeven aan een taxi, dat je dan de hele rit moet aanhoren hoe weinig die man verdient. En dat, ja. ja, dat vind ik met kunsten ook zo. Uh, ik vind het heel vreselijk als ze van die uh, kunstenaars... Uh, en kunstzinnige types allemaal gaan lopen klagen over geld. en denk van, ja, dan ga je toch iets anders doen. Je doet het toch omdat je het leuk vindt. Ja. Uh, ja. Uh, ah, maar heb je misschien ook zelf makkelijk praten... omdat het bij jullie toch wel heel goed gaat, zeg ik voorzichtig kritisch? Uh, nou, weet je, ik, ik, niemand... Wordt hier rijk van. En dat is het, het mm. idiote. Mensen hebben geen idee hoeveel we, we verdienen. Bijvoorbeeld met Nieuw Kool zijn we net in Japan geweest. We uh, uh, zijn tien dagen weg geweest. Uh, en je mag gerust weten dat we 650 euro bruto per persoon hebben verdiend in een hele week. En dat was ongeveer na twee dagen was dat al op. Uh, um, ja, het is een dus, duurland, Japan. Ja, precies. Uh, dat zijn van die dingen. Wij, wij gaan met de band gaan we voor 120 euro bruto uh, de stad de, of de, het land in om te spelen. Ja. Dat soort bedragen. Ja, Daar heb je veel lol. Ja. Overigens zie je ja. het uh, uh, helemaal voor me. Een hele grote groep Japanners die losgaan op jullie muziek. Ja. Uh, hoe ziet dat eruit? Kan je het een beetje schetsen? Nou, dat is. Uh, het was een van onze leukste tours ooit. Maar kijk, daarom doen we dat. Omdat we. We hopen nu vaker terug te komen. We zijn er al een paar keer geweest en afzonderlijk ook. Maar uh, we hebben op uh, Fuji Rock gespeeld. Dat is een uh, gigantisch rockfestival aan de voet van uh, berg Fuji. En daar, dat was een beetje riskant voor de promoters. Smash, uh, uh, heet dit. Dat is ongeveer tien uh, keer mojo qua grootte. Die doen heel Japan en, en een van de uh, boekers daar die is naar ons komen kijken. En die was wild enthousiast. Dus dat maakt zo'n trip dan de, ja. uh, wel de moeite ja. waard. Super. To toch nog even naar de Amsterdamse uitmarkt. Ja. Hè, Sorry hoor anders. Jeroen, even uitstapje was het naar Japan. Nee, maar het zal <laughs> een groot verschil zijn met wat ik dan hoor vanuit Japan. Uh, directeur Jacques van der Veen, uh, hij maakt zich zorgen over de toekomst van de culturele sector. Uh, we gaan even naar hem luisteren. Het wordt subsidie wordt vaak gebruikt. Dus investeren is dus een beter. De overheid dus moet realiseren dat, dat, ze de, dat wat zij doen een veel grotere markt is... dan alleen datgene waar zij vanuit subsidieopput naar kijken. En wat mij betekent dat uit, maar volgende jaar ook gewoon weer. Want artiesten die iets willen maken, maken het toch wel. Nou ja, dat is ook een beetje wat jij zegt. Hè? De artiesten die blijven wel doorgaan. Nee. Ja, ja, en uh, ik, ik vind het ook uh, een heel dom argument om t, uh, dom te zeggen... als je geen geld van de overheid krijgt... dat je dan zou moeten stoppen met waar je mee bezig bent. Kijk... Dat, is, uh, uh, dat staat bij mij en bij New Cool Collective staat het voorop... dat wij, wij vinden het heel, uh, een heel leuk leven hebben, we, weet je wel. Doordat we spelen en we repeteren en plaatjes maken en zo. D -d -d dus je ligt er niet erg wakker van dat er bezuinigd gaat worden op deze sector? Um, nou, ik, nee, wakker lig ik er niet van. Maar ik wil, wil er wel bij zeggen dat wij merken het wel heel sterk... Hmm. Want wij krijgen niet uh, vaak zelf direct subsidies... maar de plekken waar we spelen, de jongerencentra, die worden gekort. Uh, Poppodia worden gekort. Het ja, btw is inmiddels terug, maar uh, dat hebben we ook heel sterk gemerkt. Uh, de break-even van uh, bepaalde clubs... Die wordt gewoon hoger. Dus, ja. Het zegt, betekent dat concreet minder optredens? Ja, nee, dat betekent concreet uh, minder uh, inkomsten. Echt uh, het verschil van uh, soms bijna 50%. En maar dat is, uh, de bedragen die je net noemde, die waren bijzonder laag. Dan ja. denk ik van, jullie zijn zo goed en populair. Waarom vraag je niet wat meer? Ja, maar dat kan dus niet. Dat, want dat kan, uh, Dan krijg je kan... jezelf uit de markt. Ja, en bovendien, dat is dus... Uh, wat volgens mij sommige mensen niet helemaal begrijpen... Uh, is dat... Uh, die subsidie verdwijnt en dan op een gegeven moment dan worden die kaartjes gewoon veel duurder. Ja. Dus dan wordt het helemaal een elitair zootje. Ja, toch? Want dan kunnen alleen nog maar uh, de mensen in Amsterdam Zuid uh, uh, om de hoek even naar het concertgebouw met hun uh, zakenrelaties. Ja. Daar wordt het, ja, dat, het, wordt er niet, uh, het wordt er niet leuk van hoor. J jij ligt er niet wakker van dat er minder geld is. Uh, merk je het wel bij collega artiesten dat ze moeten overleven vandaag de dag? Uh, ja, maar dat is, als je een muzikant bent in ieder geval, is dat altijd zo. En het is een voorrecht als je in een ensemble ja. kan zitten die uh, um, is gesubsidieerd. Dat is natuurlijk prachtig. Uh, dat is wat wij met New Cool ook bijvoorbeeld met de, nu met de Utrechtse Spelen, uh, die Matcha Do About Nothing, uh, die Shakespeare productie. Dus dat dan zit je ook... in een productie waar ook subsidie achter zit. Ja, van uh, de gemeente Utrecht, ja. uh, weliswaar niet uh, van OCMW en zo. Maar... maar goed, dat zou jouw worst zijn. Eh, uh, nou, borsten. <laughs> Zou je niet veel uitmaken? Nee, maar wat ik uh, wil zeggen is dat het, als je in een, in een ensemble zit of in een groep. dan ga je dat heel erg merken. Maar, uh, ja, afzonderlijk... voor soloartiesten artiesten is, is dat wat moeilijker. Of, of heb ja. je toch ook een tip? Uh, denk je dat soloartiesten te weinig die weg bewandelen waar subsidie te vinden is? Uh, nee, nee, nee. Ik, ik, ik denk gewoon dat als je uh, creatief bent. Dan moet je creatief zijn op alle vlakken. En wat dat betreft ook uh, werk zoeken. Dat weet, iedere ZZP'er weet dat. Of je nou graficus of fotograaf bent. Of uh, dat je bij de radio werkt freelance. Je moet altijd op zoek zijn naar een nieuwe gig. Een nieuwe, nieuw uh, werk. Dus Wat dat betreft, als je gaat leunen op een ensemble... dat uh, bestaat van subsidie... Ja, dan ben je sowieso gevaarlijk bezig. Ja. De albums die jullie uitbrengen, dat uh, doen jullie in eigen beheer... Uh, is, is dat ook zo'n tip? Nou, ja, dat heet eigen beheer. Dat is eigenlijk een beetje een oude term. Kijk, in, maar ik je heb... zit niet aan een groot label? Uh... Nee, maar er zit niemand, aan een, bijna niemand in Nederland... ...die uh, bij EMI of bij Blue Note of uh, uh, weet ik veel... ...dat bestaan allemaal niet meer, geloof ik. Uh, al Waar... die grote platenmaatschappijen, Universal, ja. dat soort dingen. Dat, dat, dat, ja, er zijn maar een handjevol mensen die daar nog platen uit mogen brengen. Dus eigenlijk is... Je kan niet anders. Ja, je kan niet anders. Ja. En ik vind het ook leuk, hoor. Ik vind het. Uh, ik ben daarmee opgegroeid ook met de uh, do-it-yourself mentality. Ja, je, je wilt niet alles uit handen geven van een maatschappij... die alles voorfinanciert en regelt. Nee, maar het is ook echt een... Uh, het een is no ook helemaal niet van deze tijd. Nee, nee, Het is dan... Dat getuigt ook een beetje van luiheid. Ja. Met New Cool zijn we dan bij Docs Records. Dat is uh, een... een platenmaatschappij van uh, vrienden van ons... die dat uh, op een gegeven moment hebben opgezet, een jaar of vijftien geleden. En ik zelf heb mijn eigen label gestart uh, uh, in jullie, 2006. Jullie zouden ja, toch nog, nog bekender kunnen worden... Uh, we doen ons best. Ja. Kijk, dat is waarom we zoveel reizen ook. Want, okay. maar, Want ik uh, zie de volgende plaat aangekondigd staan. Ilse de Lange. Uh, ja, die is gewoon bekender. En ik vroeg me af: doet zij dat dan wel in eigen beheer? Of heeft ze een groot label achter zich staan? Nee, nou, volgens mij zit zij bij Universal yes, zie, Dus er zit nog verschil. Ja, maar zij is ook wel heel goed hoor. Ja, <laughs> ja jullie ook. <laughs> we gaan luisteren uh, naar Ilse de Lange met The Winter of Love. En uh, blijf nog even bij ons. Ja. Benjamin Herman. De Lange, Winter of Love, op Radio 1. Socioloog Willem Schinkel. Hij vindt dat er een gebrek is aan idealen... en dat alle partijen op elkaar gaan lijken. We gaan een aantal stellingen bij langs met u. Hm. Um, en dan, uh, ja, dan gaan we eens even kijken hoe u gaat reageren. Ja, ben hm. ik ook benieuwd. Stelling 1. Zakenkabinet. Zakenkabinet. Zakenkabinet. Zakenkabinet. Een zakenkabinet. zakenkabinet. Nederland heeft een zakenkabinet nodig. Ja, stelling 1. Ja, een ja. zakenkabinet. Ik zou zeggen absoluut niet. Ik, ik, eerlijk gezegd zou ik zeggen dat Nederland al jarenlang quasi zakenkabinetten heeft... van partijen die het eigenlijk grotendeels met elkaar eens zijn. Zelfs de oppositiepartijen zijn het grotendeels eens met uh, de coalitiepartijen. Ik, een voorbeeld wat ik altijd noem is dat in, in 2011 bij de begrotingen... het kabinet kwam met uh, 18 miljard bezuinigen. En de oppositiepartijen kwamen met tegenbegrotingen... waarin ze allemaal 18 miljard wilden bezuinigen. Dus verschillen zijn er tussen politieke partijen, maar ze zijn niet echt fundamenteel meer. Nee, u, u zegt dus eigenlijk van... Uh, ze willen allemaal 18 miljard bezuinigen. Het verschil is alleen hoe. Maar je kan ja. ook gewoon zeggen... jongens, we gaan helemaal geen 18 miljard bezuinigen. Nou, je kunt daar veel beslissingen over maken. Er zijn een aantal Nobelprijswinnende economen op dit moment. Krugman, Stieglits, die zeggen... Uh, die zeggen uh, dat wat Nederland doet is belachelijk. Dat moet je allemaal niet doen. Je moet niet zo willen bezuinigen. Maar dus het, het is een crisis, hè? En, en een zakenkabinet kan dan veel slagvaardiger uh, handelen. Nou, ik denk dat het probleem is met een zakenkabinet ook... dat het uh, eigenlijk helemaal niet politiek meer is. Je doet alsof de politiek een soort management maar is. Het ...om nu uit de crisis te komen? Nee, denk ik niet. Ik denk dat, het, uh, dat, dat die crisis voor een deel ook te maken heeft... met, een, met het feit dat uh, de politiek zich veel te veel heeft opgesteld... als een managementteam met de neoliberalisering is meegegaan... die aan de basis ligt van deze crisis. Dus de politiek moet weer politiek worden... in plaats van zelf ja. een soort management. En dat zou zelfs in crisistijd kunnen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, we, in, in een aantal landen in Europa zien we nu zakenkabinetten. En uh, het, het is heel sterk de vraag of die vooruitkomen. Het is ook heel sterk de vraag... of of daar niet grote opstanden uiteindelijk zullen volgen... zoals in Griekenland al een beetje het geval is... omdat ja. de mensen zich er helemaal niet in herkennen. Nee, toch zijn er in het verleden in Nederland ook zakenkabinetten geweest... Mm -hmm. in tijden waarin misschien volgens u er wel uh, nog polarisatie was dan was dat dus toch gewoon nodig op nou, dat moment. Je zou kunnen zeggen dat Nederland eigenlijk überhaupt... Een, een niet heel sterk ideologische traditie heeft. En Nederland heeft ook nooit een revolutie gehad. Nee, we hebben namelijk ook een poldermodel. Ja, dat is, dat is, een, ja, dat is een, in, in, typerend voor een, uh, een systeem... waar eigenlijk heel, heel weinig fundamentele verschillen bestaan... tussen politieke partijen. Ja. We praten zo over verder. Eerst even naar... Stelling twee, geen breekpunten samenwerken. Okay. Ja. Geen breekpunten samenwerken. Fantastisch. Wat een harmonie. Alle partijen zijn één pot nat. Het maakt niet uit wie de verkiezingen wint. Ja, dat zou me heel logisch lijken vanuit uw standpunt. Nou. Uh, enerzijds wel, anderzijds niet. Ik wil dat nu eens nuanceren, want het maakt natuurlijk uit... of je Roemer of Rutte als premier hebt. Toch wel, u nou, zegt, Het maakt uit uh, voor allerlei mensen op allerlei manieren. Maakt het fundamenteel uit voor het type maatschappij dat we hebben... en dat we willen zijn, dat denk ik niet. Ook uh, Roemer zei onlangs in een debat met uh, Pechtold... wij willen allebei hetzelfde. We willen dat die economie zo snel mogelijk op gang komt. Roemer zei niet als voorman van de Socialistische Partij... ik wil eigenlijk een andere economie, ik wil een socialistische Socialistisch, uh, socialistische economie. Dus in fundamentele zin... zijn die verschillen heel weinig. Maar natuurlijk maakt het uit of Rutte straks... Uh, werkende mensen duizend euro extra gaat geven. Zodat de mensen die nu... door de crisis hun baan kwijtraken... ook nog het gevoel krijgen dat het hun schuld is... dat ze hun ja. baan niet, niet hebben. Maar u zegt dat zijn dus gewoon kleine verschilletjes. Het zijn kleine verschillen. Dat, dat zie je bij die tegenbegrotingen van vorig jaar. Het zijn vaak verschillen in uh, koopkrachtpunten... die uh, in prognoses zitten... voor over twintig jaar. Die dan door het... Uh, uh, uh, uh, CPB berekend worden... Het CPB dat in 2007 niet eens de crisis aan zag komen. Dus dat zijn heel fictieve debatten ja. vaak. Dus, dus uh, hè, Roemer afgebeeld, u heeft die afbeelding denk ik ook wel gezien, die, die bloerige afbeelding ja. van uh, Roemer. Verschillende mensen zeggen als hij ooit minister-president wordt, verlaat hm. ik het land. Dat, uh, die hoeven zich eigenlijk helemaal geen zorgen te maken. Nou, dat, dat weet ik niet. Want kijk, dus er, er kan voor allerlei mensen iets gebeuren. Ook in de zin van belastingtarieven. Dus het kan best zijn dat er mensen uh, liever elders zitten dan. Ik weet overigens niet waar, want uh, rijke mensen hebben het in Nederland eigenlijk extreem goed en ze hebben ontzettend veel voordelen bij ons systeem, maar daar zijn verschillen in. Maar maakt het fundamenteel verschil voor het type economie en bijvoorbeeld onze verhouding tot de ecologie, dat soort heel grote vragen, dat betwijfel ik. Maar op klein niveau weer wel, als je afhankelijk bent van een bepaalde uitkering ja, of dan toeslag, zeker, ja. AWBZ, eh, noem het op. Daar is het ook gevaarlijk om te zeggen, nou, het is allemaal één pot nat, want voor de levens van mensen maakt dat wel dergelijke nee. uit. Voor de individuele kiezer. Kan is het dat toch een groot verschil. Om, maar die individuele kiezer leeft ook met het idee... ik heb ook kinderen en die moeten ook nog een wereld hebben... en die moet ook nog een, een klimaat en een ecologie hebben... wat leefbaar is. Ja. En die fundamentele vragen die worden eigenlijk opgeschort. Ja. U heeft ook een kind sinds een paar maanden? Sinds, ja, sinds bijna vijf maanden. Ja. ja en, en ergens in een stuk uh, las ik dat u zegt... nou, dat kind is nu al geboren in een, in een vaststaand systeem... Mm -hmm. uh, waar we voor gekozen hebben. Daar gaat geen politicus ook meer iets aan veranderen. Want wij worden allemaal gegeven geregeerd door de markt. En nou, het hij, is ook. Ergens, hij is ergens in de min geboren, zou ik nu zeggen. Hij staat een schuld uit. Voor iedere burger die erbij komt, staat schuld uit. En die schuld die hangt iedere burger als een blok aan het been. Dat is ook waarom het heel moeilijk is om dat systeem te veranderen. Omdat je altijd al een schuld uit hebt staan... na dat systeem waar we in ja. zitten. Maar wanneer was het anders? Wanneer Is er een tijd geweest in Nederland dat er wel idealen waren? En dat er wel polarisatie was? Nou, idealen denk ik wel, wel degelijk. Je zou kunnen zeggen dat eigenlijk na het eind van de Koude Oorlog... dat het toen echt uh, sterk gedepolitiseerd is. Omdat de politieke partijen die toen in Paars bijeenkwamen... eigenlijk zoiets hadden van, nou, we hebben ook geen ideologie meer nodig. Uh, de, de Koude Oorlog is voorbij. We kunnen nog een beetje uh, hier en daar wat probleemmanagement doen. Maar meer is het niet nodig. Nederland maar, is af. Maar dan denk ik aan de tijd van de verzuiling. Hè? Dat, mm -hmm. dat leek een enorme polarisatie. we maar aan de top... Het pacificatie heette dat aan ja, de top. Ja, dus het keurig samengewerkt dat, Precies, dus de verzuiling was ook in, in zekere zin al een, een, een depolitiserend systeem. En het interessante is dat toen uh, Nederland en België nog samen waren uh, voor 1830, toen had je twee parlementen, één in Brussel en één in Nederland. En dat Nederlandse parlement, daar gingen die ministers graag heen. In Brussel waren ze scheidsbenauwd, omdat daar echt geruzied werd. Dus dat is een hele lange traditie, zou je kunnen zeggen. Hm? het Britse parlement nu. Ja, in zekere zin wel. Dus, dus dat, dat, dat pacificeren... En dat heeft ook een hele lange geschiedenis in Nederland. Maar het bestaat niet alleen in Nederland. The Third Way Blair in uh, Engeland uh, is een heel, een heel goed voorbeeld van dat soort neoliberale politiek. Waarbij gezegd gedacht wordt, ideologie zit eigenlijk de politiek in de weg. Ja. Toch, als ik gewoon naar de debatten kijk, nou, gaat toch wel uh, vuren gaan toe? Ik bedoel, houden ze mij dan voor de gek? Nee ik, denk, nee, ik denk dat ze zichzelf ook voor de gek houden. Ze zitten in een verkiezingsstrijd en natuurlijk gaat het er vurig aan toe... in die zin dat ze af en toe stem, aan stem verheffen. Nou doen. ja, maar in de maar Tweede kunt... Kamer zie ik toch mensen wel eens echt boos. Ik bedoel, ja, nee, dan, dan is er toch echt wel verschil van mening? Dat ziet u toch ook? Daar, is ook? daar is ook zeker verschil van mening. Mijn vraag is keer op keer, als je nou afstand neemt... als je nou gaat kijken van, ja, binnen welke kaders bestaan die verschillen van mening? Is dat dan heel fundamenteel? Is het nog mogelijk om te zeggen, jongens... Uh, deze verschillen van mening zijn oké, okay, maar uh, kunnen we uh, ook nadenken... over een fundamenteel andere inrichting van onze maatschappij? Of zeggen we, ja, daar is niks aan te doen, want de financiële markten... die willen nu helemaal dat we dit en dat doen, die willen nu helemaal dat we bezuinigen. Dus het hele bezuinigingsfeem, is er iemand die echt zegt van... dat hele bezuinigingsfeem moet nou voorbij zijn, moeten we helemaal niet aan beginnen? Ja, dat moet u misschien zeggen. Nou ja, economen als Krugman, die zeggen dat ook. Maar daar zijn we in Nederland helemaal doof voor. Stelling 3: Ja, tegen de gulden. Zelf beslissen over onze begroting. Van Geert Wilders hebben we er meer nodig. Hij zegt waar het op staat. Ja, ik doe het normaal man. Ja. Hebben we meer van Geert Wilders nodig? Enerzijds wel, anderzijds niet. Ik denk dat het goede aan populisme is... dat het opkomt op het moment dat die politiek eigenlijk versmolten is. Dat zag je bij Fortuyn. Paars had het idee, het gaat goed met het land. Er is economische groei, de criminaliteit daalt. En ineens kwam Fortuyn en bleek er allemaal onvrede te zijn. En men snapte dat niet. Dat had te maken met het feit dat niemand zich nog herkent... in zo'n politiek die zichzelf opvat als een soort managementteam. Ideologieloze probleemmanagement. Dus Fortuin en dat populisme wat met Fortuyn kwam, was een soort herinnering aan die politiek... En nu hebben we heb Geert Wilders. Maar het probleem van Geert Wilders is dat hij niet echt die herinnering vormt. Want die werkt vervolgens gewoon mee met die bestaande politiek. Want die is in een gedoogconstructie gaan zitten. Dus die heeft voortdurend de dubbelrol kunnen spelen. Van, ik, hoor, ik, ik hoor niet bij de politiek, maar ik doe toch mee. En uh, ik, uh, uh, ik, ik ben eigenlijk soort, laat, laten we zeggen, de hoeksteen van dit kabinet. Maar toch uh, kan ik voortdurend doen alsof ik niet bij het establishment ja. hoor. En je zou kunnen zeggen dat hij een soort van uh, ja, reaalpopulisme is geworden. Net zoals je reaalpolitiek had puur doordrukken wat je kunt. Zo is hij dat, uh, heeft hij een vorm van reaal populisme gevormd. Maar dat is dus niet wat u bedoelt met het moet meer gepolariseerd zijn. Je moet, hè, er moet meer verschil zijn tussen de partijen. Dan ik denkt denk u dus dat... niet aan zo'n Geert Wilders die toch heel duidelijk ergens is. Nou, staat. ik denk dat het een verschil kan zijn. Het probleem is alleen dat bij Geert Wilders vaak andere partijen de reactie hebben om een soort blok te vormen. En uh, ofwel, zoals het vorige kabinet, om ja, simpelweg ermee samen te werken, om, om hem te incorporeren in bestaande politiek. En dan zie je ook ook dat wilde zelf problemen krijgen. Het is heel moeilijk voor hem nog vol te houden dat hij echt een buitenstaander is. Het is de langzittende Haagse politicus sowieso. Maar ik denk dat het op zich dat populisme een heel nuttige herinnering kan zijn aan het feit dat uh, politiek om heel fundamentele zaken draait en ook om fundamentele meningsverschillen. Stelling 4. Misschien dat de regering wat minder kan verdienen. Goudgeld gaat daar overheen wat nutteloos besteed wordt. Ja, sorry hoor, maar uh, we leven in moeilijke tijden. En, uh... De kiezer wil geen idealen, maar een goed gevulde portemonnee. Hier in de zak, rits dicht, kun je ook niet verliezen. <lacht> <lacht> ik, ik denk dat dat klopt, maar ik denk dat heel veel kiezers... Uh, op het moment dat hen iets anders verteld wordt, dat heel duidelijk wordt dat ze ook uh, idealen willen en hebben. Maar iets anders een... verteld wordt, waar moet ik dan concreet aan denken? Nou, ik denk dat nu het zo is dat politici heel angstvallig uh, aan het wachten zijn wat de mensen denken en vervolgens gaan ze dat vertellen. Ik denk dat de taak van politici eigenlijk is om uh, mensen een verhaal te vertellen waar mensen dan in gaan geloven. Niet iets wat ze al lang dachten, maar iets waarin ze gaan geloven. En ik denk dat uh, dan blijkt dat mensen, het is een heel platte opvatting van mensen als die alleen maar, als alleen maar geïnteresseerd in hun eigen portemonnee. We weten aan, uh, aan vrijwilligerswerk, aan aan giften... dat mensen heel erg sterke idealen hebben. Uh, en ik denk bovendien dat een aantal uh, kwesties die met idealen te maken hebben... dat die ook uh, aan onze portemonnee raken... en ook aan onze natuurlijke leefomgeving bijvoorbeeld. Willem Schenkel, socioloog. Ja, we hangen aan je lippen, uh, maar even als kiezer denk ik... Uh, ja, mm -hmm. ja, ja, het klopt. Maar wat moet ik doen? Straks op 12 september in het stemhokje en wat moet ik doen... Uh, nu ik mijn keuze ga maken. Waar moet ik op letten? He, heb je een tip? Nou, ik, ik vind het heel. Ik ga niet als socioloog stemadvies geven. Dat is mijn taak niet. Um, ik denk wel dat het, uh, dat het belangrijk is dat er, in, dat er een maatschappelijke discussie is... over of deze politiek zoals we die nu hebben... Met die, die, die opgedeeld, opgedeeld is in een aantal politieke partijen... of dat nou nog werkelijk de enig mogelijke belichaming is... van die democratie-idealen die een aantal eeuwen terug... Dat zou beter zijn dan? Ja, waar denkt u aan? Nou, Ik vind bijvoorbeeld dat er een enorme agenderende macht is... van financiële markten in onze politiek. Die bepalen in heel sterke mate de politieke agenda. Issues als de ecologie, daarvoor stuurt de vreemdheden een speciale gezant naar Nederland... om te praten over ons ecologisch isolationisme. Ik denk dat er andere systemen moeten zijn. Ik denk aan wetenschap, kunst, religie... die met het oog op het publiek belang... Mm -hmm. uh, issues aan de orde kunnen stellen... waar de Tweede Kamer zich toe zou moeten ja, kunnen verhalen. Dat gebeurt nu helemaal niet. Nee, dat, dat, dat gebeurt niet. In die zin. Ik, in mijn boek, De Nieuwe Democratie... stel ik eigenlijk een soort van nieuwe Raad van State voor... waar vertegenwoordigers uit die systemen... eigenlijk aan eigenstandige publieksvorming ja. kunnen doen... En dan kunnen zeggen, dit thema, daar hebben jullie politici het niet over... maar je moet je ertoe verhouden. Dat wil niet zeggen dat ze kunnen bepalen hoe politici zich erover uiten... maar wel dat ze het moeten doen. Ja, u bent dus eigenlijk voorstander van een soort instituut... Hè, waar verschillende ja. uh, disciplines hun zegje kunnen doen. Maar dat denk ik toch, Ja, dat is wel een beetje een luxe dingetje hoor, in deze tijd. Het gaat gewoon om geld. En het feit dat het om geld gaat en dat we geregeerd worden door de, door mm -hmm. de economie... dat is ook al zo lang zo. Dat verander je toch niet? Nou, ik denk niet dat je dat per se verandert, maar ik denk dat een politiek die uh, het, het, laten we zeggen, de stip op de horizon uh, vergeet, dat dat eigenlijk het einde van politiek is. En dat het belang van de utopie in de politiek, utopie wil zeggen iets wat nooit per se te verwezenlijken is, maar dat het belang om het te hebben, dat dat zwaar onderschat wordt en dat er heel veel mensen zijn die het eigenlijk wel willen. Dankjewel, socioloog Willem Schinkel. Verder bedank ik Benjamin Herman in Amsterdam. Graag gedaan. Ik, uh, ik, hoop dat ik je nog ben met, nog wakker. Ja, ik hoop dat je nog met interesse hebt uh, geluisterd. Ja, interessant, ja. ja. Veel succes uh, bij de opening morgen op de Uitmarkt. Dankjewel. Van een nieuw Cool Collective. Straks na drieën praten we door met Bambert Delver... over het succes van Zuid-Limburg. En met Jacques Roosendaal. Hij gaat een appeltje schillen.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 Ondanks bezuinigingen blijft Defensie een populaire werkgever. Vroeger had je een baan voor het leven, dat is niet meer zo. Maar je kunt wel je hele leven lang werken bij Defensie. Maar dan moet je wel eerst je algemene militaire opleiding volgen. Iedereen moet dit doen. 15 weken afzien en uitdaging. op! Iedereen gaat een keer een moment krijgen dat ik gewoon even niet meer zitten. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland, van spijkerblauw naar lege groen. Toen ik de kleren kreeg, dacht ik van ja, nou zit ik er eigenlijk in, nou voor elkaar.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 Dit is Radio 1.